11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Van bekend wielrenner tot fotograaf. En mooie benen in het peloton. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. De voorzitter van het Egyptische Constitutionele Hof wordt interim-president. Het is de 67-jarige Adli Mansour. Hij werd door de afgezette president Morsi benoemd als voorzitter van het hof. Hij werkt er sinds 1992 en hij was pas twee dagen voorzitter. Het is nog steeds niet duidelijk waar de afgezette president Morsi is. Wel is bekend dat het leger hem onder huisarrest heeft geplaatst. Op het Agierplein in Cairo werd ook vanochtend het afzetten van Morsi gevierd. Verslaggever Jeroen de Jager. De mensen staan hier nog steeds, de tenten staan hier ook nog steeds. Uh, de vraag is een beetje wat de mensen nu gaan doen. Misschien weet deze meneer What do you think? de tents are going to stay here, or are they are they leaving? I, I won't say I don't speak English good, but I won't say Egypt is good. Uh, I love Egypt. Ik hou van Egypte, zei deze man. Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging... moeten ook in de toekomst kunnen rekenen op ondersteuning van goede kwaliteit. Dat zei het staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee afstand van uitspraken van wethouder De Jager in Deventer. Die zei dinsdag dat ze werklozen en vrijwilligers wil inzetten... bij het wassen en aankleden van ouderen en hulpbehoevenden. Van Rijn noemt het beeld dat door de wethouder is geschetst... niet in overeenstemming met de visie van het kabinet op de langdurige zorg. Hij vindt het niet goed dat werklozen zorgtaken overnemen. De inflatie is in juni licht gestegen. Gemiddeld waren prijzen vorige maand 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. In mei was de prijsstijging op jaarbasis 2,8 procent. Vooral benzine werd in juni duurder. Voedsel werd de afgelopen maand iets goedkoper... maar het was toch een stuk duurder dan een jaar geleden. De Belgische prins Filip sprak vanochtend in Antwerpen kort met de pers. En Filip bedankte zijn vader voor twintig jaar koningschap. En daarna blikte hij kort vooruit. Ik ben me wel bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust. En ik zal me blijven inzetten met heel mijn hart. Dank u. Dank u wel. Tot 21 juli. 21 juli op die dag neemt prins Filip het stokje over van zijn vader. Opnieuw zijn twee mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het Ponyplet-filmpje. Het gaat om een 57-jarige man en een 58-jarige vrouw uit Lochem. De twee zouden betrokken zijn geweest bij het maken van de video met een Shetland pony. Ze hebben zich gemeld bij de politie. Op het filmpje is te zien hoe een vrouw de pony bijna plet. Die kan de veel te zware vrouw nauwelijks tillen en zakt bijna door zijn hoeven. Gisteren werd al een man van 57 uit Alkmaar aangehouden. In Zwitserland is een Nederlander van 49 omgekomen. De man liep samen met twee collega's in het kanton Graubünden... naar een waterval om foto's te maken. Hij ging in het water staan, gleed uit, viel, viel vijf meter naar beneden... en maakte daarna nog een val van tien meter. De Nederlander raakte zwaar gewond en overleed op de plek van het ongeluk.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 Het is nog wat druk op de Nederlandse wegen, Jolanda van der Velden. Nog een drietal files, eentje op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij het knooppunt Badhoevedorp, 3 kilometer. Een aanrijding op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Den Haag. Voor de Koentenol, 2 kilometer, de linkerrijschok is nog dicht. En op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noordlozen en afrit Avelingen, 4 kilometer. Na de ster, van start met de proloog.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 dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen. He's back, Mark Cavendish. Gaat hij vandaag weer erop en erover in de etappe naar Montpellier. En heeft Cavendish naast die winnende benen ook de mooiste benen van het peloton. Ik bespreek het met de gasten van vandaag. Nienke de Jong, schrijfster en sportliefhebber. Nienke, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf een fanatiek fietser? Zeker. Maar... Nog steeds nu? Want nou, ik weet dat je een blessure hebt. Ik ja, moet je toch even naar vragen. Ik, ik ben twee weken geleden aangereden door een auto... dus ik mag nu even niet fietsen. Ik heb een uh, blessure aan mijn elleboog. Maar ja, dat kon eigenlijk niet op een beter moment uh, gebeuren... dan deze week, zeg maar. Want ja, nu kan ik gewoon de hele dag voor de tv zitten. En dan voel ik me iets minder kloten erover... dat ik niet zelf mag fietsen. Maar goed, volgende week mag ik weer fietsen... en daar heb ik toch alweer heel veel zin in. Naast jou zit Leon van Bond. Een paar jaar geleden nog profwielrenner... en tegenwoordig fotograaf. Ook goedemorgen... Heb je nog vrienden in het peloton mee fietsen nu? Uh, nou, vrienden is misschien een groot woord. Wel, uh, wel mensen die je ken en uh, ja, niet direct spreek. Maar ja, als we elkaar zien, dan is het wel, uh, is het wel een beetje als vanouds. En onze vriend in Frankrijk is Filemon Wesselink. Filemon, goeiemorgen. hele goede morgen. Nog twee dagen en dan gaan ze de Pyreneeën in. Um, kan je niet wachten? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, voor ons wielervolgers maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het een zwakke etappe is of een bergetappe, want het uh, feit is dat wij nauwelijks koers kijken. Uh, alle journalisten hier, die zien echt nauwelijks iets van de wedstrijd. Want ja, je bent of aan het rijden, of je bent aan het monteren, of je bent zoals ik nu, uh, interviews aan het geven. Uh, en uiteindelijk het echte wielrennen, dat, dat zie je helemaal niet. Als ik thuis zou zijn geweest, lekker op de bank, dan had ik me enorm verheugd op die etappe van zaterdag. Maar nu denk Kijk, ja, berg bergetappen. Uh, je zit in hetzelfde stramien. Het is hollen, vliegen, uh, rennen, springen en weer opstaan. Uh, en dat is, is uiteindelijk ook heel leuk. Maar je beleeft de toertjes op een hele andere manier. Verslaggever Robert-Jan Boy die rijdt al de hele ochtend een berg op en af. Robert-Jan, op welke kool bevind jij je? Het gaat om een kool van de or categorie Debora. Uh, hoog 57 meter. Lengte 1300 meter. Maximale stijgingspercentage 8 procent. Kortom, hoe zit het met de toerinspiratie op de Amerangse berg? Dat horen we zometeen uiteraard van Robert-Jan. Willem Frank de Noot is ook aangeschoven. Hij volgt de Tour digitaal. Ja, nou ja, via Twitter natuurlijk. Op Twitter wordt vaak heel wat afgeruzied In, het al, in algemene zin. Maar er worden ook ruzies bijgelegd. En dat deden Jurgen van der Broek, renner van Lotto Belisol. En Sportzaarverslaggever Renaat Schotten. Wat was het geval? Gisteren aan de, aan de, aan de meet. Toen rende Renaat Schotten op Jurgen van den Broek af. Die was zwaar gevallen. Hè? Net vlak voor de finish. Een paar honderd meter zwaar geblesseerd geraakt. Van den Broek had er geen zin in. Maakte een soort slaande beweging. Af en ze hebben dat via Twitter bijgelegd. Uh, mijn excuses aan Wieleman, Ranaat Schotter dus... voor mijn reactie naar de aankomst was even aan het wegdraaien van... en van slagbouw zo snel mogelijk naar de bus. Dat zei Van den Broek. Excuses niet nodig, zegt Wieleman. Ik begrijp je reactie. Wou checken of je oké okay was. Hoop dat je knie snel weer 100% is. Nou, ik denk dat ze elkaar vandaag naar de koers niet meer zullen treffen. Tenminste niet daar aan de meet. Want Jurgen van den Broek, het bericht kwam er binnen, is afgestapt. Die blessure, zegt hij, is te ernstig. De proloog. U kent ze wel, witte beentjes die langzaamaan bruin kleuren. Sokjes, schoentjes, stampend op de pedalen. En dan geschoren benen. Wielrenners zweren erbij, maar is het niet een beetje aanstellerij? Vandaar onze stelling, geschoren benen, dat is iets voor ijdeltuiten. Waar of niet waar? Roderick de Munnik, hoofdredacteur van het magazine Fiets. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Heb je zelf geschoren benen? Ja, zeker. Ja, waarom? Uh, nou ja, misschien omdat ik een ijdeltijd ben, dat zou best kunnen. Nee, kijk, weet je, er zit ook een, uh, ja, de stelling klopt, het is iets voor ijdeltijd, maar er zit ook iets functioneels aan vast. Uh, voor die profs, kijk, die worden dagelijks gemasseerd, die vallen drie keer per tour, bij wijze van spreken, en uh, nou ja, goed, dan, dan, is het wel, dan is het wel handig om je benen kaal te hebben. Uh, de masseur vindt het fijn, het is voor het masseren fijner. Die plakkers uh, van die pleisters, die, blijven, uh, die kan je er makkelijker van afhalen als je ze moet verversen, dat is allemaal beter. Uh, maar bij mij, ik, ik rijd in een amateurpeloton. En bij mij is dat ook wel, uh, wel van belang. Als je, uh, je zit in de koers en je, je rijdt op kop en je wil, uh, in de waaier wil, wie, wil je weer terug, dan moet je een plekje krijgen. En uh, als, je, als je met of ongeschoren benen dat gaat doen en een vieze fiets en al dat soort dingen, als je gewoon niet aan de code van het wielrennen voldoet, ja, dan krijg je geen plekje. Want dus je je moet wel. Ja, je bent onbetrouwbaar. Hè. Je weet nooit van, joh, die gozer die heeft misschien niet goed getraind of dat is geen echte wielrenner. Dat is een risicofactor. Dus als je dat plekje wil hebben terug in dat peloton, dan, dan moet je daaraan meedoen. Ja, dat is, uh, dat is onderdeel van het, uh, van het zijn van een wielrenner. En zijn er en dan, dan ook nog tips doen. voor mensen die nu denken, ja, ik moet nu echt als een dolle mijn benen gaan ontharen, anders kom ik er niet meer tussen? Nou ja, weet je, ik, vind, ik ben wel zo'n ouderwetse lol dat je, dat je, dat je uh, de code een beetje moet respecteren. Weet je, als je, als je geen wedstrijden rijdt en lekker gaat toeren, doe het dan niet joh. Want dat levert alleen maar narigheid op. Met ingegroeide haartjes en al dat soort dingen meer. Doe dat gewoon niet. Ga lekker fietsen. Maar als je het dan toch doet, als je denkt van nou ja, ik ben zo'n ijdel tijd, ik moet er, er uh, gespannenerd uitzien. Ja, doe het voorzichtig onder de douche. Met je zeep op je benen. Uh, pak het. Het, het nieuwe mesje van je vrouw af, hè, zodat, er, hè, zodat er niks eh, van braampjes op zit en gaan voorzichtig te werk. Ik heb ook wel eh, badkamers vol bloed gehad bij mezelf. Dus dat, eh, dat zijn allemaal dingen, je moet echt heel voorzichtig zijn daar. Niet doen. Is onze stelling dan van vandaag een beetje half waar uh, en half niet waar? Nee, hij is volstrekt waar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk voor uh, de grootste gedeelte van, uh, van, van de wereld, van het fietsen, is dat, gewoon, is dat gewoon waar. Voor die 200 profs is het wat anders. Maar dat zijn er maar 200. Hè. De rest is... Uh, het is gewoon uh, onzin. Leon van Bon, zelf uh, uiteraard in het profpeloton meegefietst. Um, doe jij het nog, de benen scheren? Nou ja, het is eigenlijk zo erg dat ik uh, van de week ging fietsen. en Het was eigenlijk best warm. Maar mijn benen waren niet geschoren. Dus had ik uh, mijn beenstukken aangelaten... dat ik niet uh, met haar op mijn benen rondreed. <laughs> Omdat het, ja, dat, voor mij is dat niet om aan te zien. Maar dus toch ik, ook ik een me de, Ja, ja zeker ijdelheid, Maar ik stoor me het niet aan anderen die het, het niet de... doen. Wat, wat zei je, Rodrik? Het levende bewijs van de stelling. Ik vraag het ook even aan Nienke. Uh, de benen scheren ja of nee? Ja, ik natuurlijk wel. Uh, maar ik denk, en voor mannen denk ik ja, eigenlijk ook. Ja, het, is, het is natuurlijk echt ijdel tijd rijden, Maar het hoort inderdaad, zoals Roderick zegt, bij het totaalplaatje. Als wielrenner, in het begin kun je nog in een afgeracht shirtje fietsen. en op een fiets die niet zo erg mooi is. Uh, geloof mij, op een gegeven moment wil je alleen nog maar mooie shirtjes. Moet het shirtje met broekje passen, broekje bij de fiets, bij de helm. Alles moet bij elkaar passen. En daar horen dan eigenlijk geschoren benen ook bij. Al is het natuurlijk wel, ja, als je gewoon toertochterfiets... ja, waarom zou je het doen? Dan word je toch nooit gemasseerd. Ja, misschien door je vrouw, maar verder eigenlijk niet. Dus dan is het gewoon ijdeltuiterij, maar het ziet er toch heel mooi uit. Dankjewel, je wel, Roderick de Monnik. Graag gedaan,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 Is good?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 Michael Bublé, it's a beautiful day. Nog steeds aan tafel bij mij, Nienke de Jong, journalist en wielerkenner. En oud-toprenner, uh, oud-toprenner moet ik zeggen... en aanstormend wielerfotograaf Leon van Bon. Um, Nienke, je zei net al, ik uh, ben wat geblesseerd. Dus ik kan op dit moment niet uh, heel erg hard fietsen, maar het vooral kijken. Vorig jaar schreef je in het boek Vrouw Kijk Sport... heb je nog wat aan je eigen tips nu je op de bank zit thuis? Uh, nou, ik heb er wel wat aan, omdat ik nu weer heel veel vrouwen... ook weer aan de telefoon krijg, die zeggen... die eerst zeiden van, ja, nou, die tour, ja, wat moet je daar nou mee? En mijn vriend kijkt, en ik heb er helemaal geen zin in. En die nu dus ook helemaal gegrepen worden door het spelletje. Ja, vanwege, nou ja, vrouw kijkt sport, of hoe ik er over Twitter... Uh, van het enthousiasme. Want er komen steeds meer vrouwen bij, niet alleen vrouwen die fietsen... maar ook vrouwen die fietsen kijken. Dat zie ik dit jaar wel heel erg uh, duidelijk. Ook op, nou, vooral op de sociale media. Er zitten vrouwen hele dag voor de... Voor de tv en ik ook steeds meer en meer. meer. steeds meer en meer. Voel je dan een beetje de moederoverste van uh, de vrouwelijke wielerliefhebbers? Ja, ik ben altijd wel heel trots inderdaad als ik ook vrouwen fietsen tegenkom. Het is niet zo dat ze zijn gaan fietsen door mij, maar ik ben altijd wel heel erg benieuwd. Van zouden ze ons boek hebben gelezen? En als ik dan mailtjes krijg, Laatst kreeg ik nog een mailtje van een meisje en die vertelde ja, ik ging een fiets kopen en toen ben ik met het boekje in de hand naar de, naar de uh, winkel gegaan van ik heb zo'n broekje nodig en ik heb deze helm nodig en ik wil dit erbij hebben. Dan ben ik echt uh, trots. Dan denk ik jeetje. Zie je wel? Dat heb ik gedaan. Nou ja, Deels. daar heb ik aan meegewerkt in ieder geval, ja. Leon van Bon, um, tegenwoordig ben je fotograaf. Had je niet veel liever nu op de motor willen zitten in Frankrijk? Nou, dat, dat had ik wel graag gewild, maar dat, uh, ja, dat is niet zo makkelijk. Ik denk dat er uh, een stuk of twaalf uh, fotografen op de motor zitten. Ja, en dat is, uh, in de tour is dat helemaal uh, dringend geblazen. Dus dat is nog voor de toekomst, hoop ik. Ga je nog wel, maar dan bijvoorbeeld langs de kant? Nee, we zijn naar, uh, naar de Giro geweest... En de bedoeling is uh, misschien om naar de Vuelta te gaan. Ook omdat daar iets minder uh, druk is qua fotografen. En dan uh, ja, wat makkelijker is om, uh, om je beelden kwijt te kunnen. En, uh, ja, en het zijn net zulke mooie koers en wat makkelijker te doen. Omdat de Tour is uh, net wat Filemon zegt. Je bent ook als fotograaf, je hebt eigenlijk als, uh, zoals ik daar zit. Dan heb je één kans om een foto te maken. Dat is één keer onderweg of bij de Finus. En de rest uh, ben je aan het vliegen om die foto's door te sturen en alles. En in de Geo heb je iets meer ruimte. Dan, uh, ja, dan, dan had je toch meer mogelijkheden om wat meer beelden te maken. En dan, uh, ja, dat is voor, voor mijzelf is het natuurlijk leuker. Is het misschien ook makkelijker omdat jij precies als ouderrenner weet waar je moet staan? Nou ja, je, als je op de fiets zit is het natuurlijk een heel ander beeld dan dat je langs de kant staat. Dus dat is wel uh, soms wel eens lastig om te vertalen. Maar ja, dat helpt wel. Ja, nou ja, je weet precies, hey, daar, daar kunnen ze misschien versnellen. Dus ik ga mooi in dat bochtje staan en dan heb ik een foto die anderen niet hebben. Ja, nou, ja, dat, dat, dat kan wel. Maar bergop was het meestal niet mijn, mijn ding om te versnellen. Het was meer uh, zaken om op tijd binnen te komen. <laughs> heb jij hem nog zien fietsen, Nienke, Leon? Uh, ja, uh, afgelopen winter nog uh, op de Zesdaagse in Rotterdam. En uh, daarvoor altijd nou, alleen op tv. Maar uh, ja, een uh, bekend beeld in ieder geval. En op de Zesdaagse, uh, ja, dat ziet er altijd fantastisch uit. Dus ik heb echt zitten genieten van Leon. Hoe zou je hem typeren? Jeetje. Jeetje. Nou, op de zesdaagse... Dat zou ik heel erg lastig vinden om je daar te typeren. Nou, een beetje rustige... Nee, maar op de, op, gewoon in je, je, je, je profcarrière op de, op de weg. Als een uh, rustige, betrouwbare kracht, toch? Zeg ja, je daar ja, gekke daar dingen? Wel. Nee, nee, voor nee. mij niet. Nee, inderdaad. En wat ik heb gehoord, zeg maar... Uh, is dat Leon zeg maar bij de jeugd al... Uh, Zo'n ontzettend talent, zoals dat iedereen huishoog hoog tegen hem opkeek. Dat er niemand betere benen had dan Leon van Bon. Nou ja, dat heeft hij wel bewezen in uh, de loop der jaren. Het talent van zijn generatie. Heb ik ook wel eens gelezen en gehoord. Ja, nou, er zijn er wel meer geweest. je daar verlegen van? Nou ja, dat klinkt wel, uh, klinkt wel heel, uh, heel groot. Maar ja, ik denk dat er wel meer zijn geweest. En, uh, ik kon in, in, inderdaad goed fietsen. En dat, uh, ik denk dat ik een mooie carrière heb gehad daarmee. Een Heel mooie carrière, um, als ik zo kijk naar je erenlijst. Ja, dankjewel. Ja, het <laughs> um, is, is misschien uh, wat lastig, maar ik ga hem toch vragen: hoe kijk je aan tegen het dopingvraagstuk? Ja, dat is. Um, ik denk dat het soms uh, heel erg uit verband gerukt wordt en heel erg met twee, uh, twee maten gemeten worden. en daar heb ik heel veel moeite mee. En, um, ja, dat blijft terugkomen. En ik vind uh, alles wat naar buiten komt, dat moet gestraft worden. Maar als je alleen al het verschil ziet tussen Nederland en de rest van de wielerwereld, is dat enorm. En dat, ja, dat is gewoon wel lastig om, uh, om dat uh, duidelijk te krijgen. En... Want welke twee maten gebruikt men, vind jij? Nou, in Nederland zijn ze heel streng en willen ze onder steen boven hebben. En uh, onder het mom van uh, willen het wielrennen beter maken. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren door uh, de ondersteun boven te, te krijgen. En uh, in het buitenland wordt er uh, volgens mij uh, een beetje uh, naar gekeken van... ja, die zijn dwaas en uh, die maken het eigen wielrennen een beetje kapot daardoor. Omdat de, de verhalen, de, de, de wat er allemaal gebeurd is in de jaren... Dat is, dat is eigenlijk wel bekend op dit moment. Maar het blijft maar doorgaan en doorgaan. En uh, ja, het wordt er niet beter door. En in het buitenland... Zijn ze gewoon niet zo, uh, uh, zo strekt erop om die verhalen van vroeger weer boven te halen? Kijk jij er ook zo tegenaan, nou Ja, het, het verschil is inderdaad wel heel groot op de manier waarop wij er hier calvinisten als we zijn uh, uh, mee omgaan. En hoe er in België bijvoorbeeld over gesproken wordt of in Spanje. Um, ik vind het goed dat er onderzoek wordt gedaan. Ik vind het goed dat de ondersteun boven komt. Maar ik heb ook soms het gevoel dat de UCI nu een beetje doordraaft... nu ze bijvoorbeeld ook Marco Pantani zijn toerzegen af willen nemen. Van 98? Het ja, een man die zichzelf niet meer kan verdedigen, want hij is overleden. Um, ja, en 98 wel de toer, de dopage. Dus de, daar is ook al heel veel onderzoek naar gedaan... Maar omdat Pantani zichzelf niet meer kan verdedigen... vind ik waarom zou je hem deze toerzegen nog afnemen? Wat schieten we ermee op? Uh, er zijn al heel veel mensen uit dat jaar ook al gepakt op doping. Dus ja, de winnaar, ja, wie zal dat dan zijn? Iemand rond plek 68 of zo, weet ik veel. Waarom zouden we dan Pantani daar postuum nog voor straffen? Dat heeft, het heeft geen nut. Daar maak je het wielrennen op dit moment niet beter mee. Kijk liever naar wat er vandaag de dag nog gedaan wordt... en treed daar tegen op. Heb je het gevoel, Leon, dat wij willen bijvoorbeeld... dat iedereen hier nu publiekelijk boete gaat doen? En dat we bijvoorbeeld ook aan jou vragen. Goh, Leon, hoe zit het met jou? Heb jij gebruikt? Uh, ja, ik denk wel dat, dat iedereen dat wil. Dat iedereen uh, de, uh, openbaar gaat spreken. Maar ik denk dat dat totaal niet de realiteit is. En, uh, uh, je kan aan iedereen vragen. Net als uh, Mart van de Week in de Avondetappe... die zichzelf verdedigt van... Ja, ik heb Lens Armstrong toch gevraagd of hij doping heeft gebruikt. Ja, Als je dan denkt dat je een eerlijk antwoord krijgt, dan ben je volgens mij heel naïef. Want als ik het nu aan jou zou vragen? Ja, ik, ik als ik moet nee zeggen, en ik kan alleen maar nee zeggen dat, dat, ik, dat ik dat niet heb gedaan. Maar ik weet tegelijkertijd, als ik dat zeg, dat dat uh, voor veel mensen, die, die daar gewoon vraagtekens bij hebben. En dat is voor mij heel lastig, omdat ik mezelf daarin niet kan verdedigen. En, uh, en dat maakt voor mij ook heel die discussie heel. Nou, je kan je verdedigen zo... door je eigen verhaal natuurlijk steeds te vertellen. Maar misschien gelooft dan weer iedereen dat niet. Ja, maar als, een andere, als, als je in de context die er nu is zegt dat je niet, niks gedaan hebt... Dan, is dat, uh, dan zou ik zelf ook mijn vraagtekens bij hebben als iemand anders dat zou doen. Dus zo eerlijk ben ik ook wel in het, in het verhaal. Maar uh, daarom is het wel lastig om te zeggen van... Uh, uh, voor mezelf om het duidelijk te maken dat je dat niet gedaan hebt baal je wel eens van je collega's, dat je denkt, verdorie, ik was echt een enorm talent. Ik pak twee toer-etappes. ik ben Nederlands kampioen op de weg geweest. Uh, je hebt zelfs in Barcelona een, een plak uh, binnen mogen halen, op de baan weliswaar, maar toch. Dat je denkt, echt, als, als, als het niet zo was gelopen, dan was ik, dan was ik Nederlands grootste renner geweest. Uh, als ik niet was geëindigd achter gebruikers. Nou, ik, heb, ik ben een beetje tweedelig twee daarin. Aan de ene kant heb ik, altijd, uh, heb ik nooit gedacht dat het een eerlijke strijd zou zijn. En daar heb ik ook nooit zo ingestaan En gewoon uh, met mijn eigen uh, carrière bezig geweest. en mijn eigen wedstrijden en proberen te winnen. En wat de rest doet, ja, dat is de, de, hun keuze. En dat het zo erg was dat, dat als het nu naar buiten is gekomen... dat ben ik zelf ook uh, heel erg verbaasd over. En ik heb wel eens gedacht aan het eind van mijn carrière... van wie is er nou de slimste geweest? Uh, zijn zij zijn nou de slimmer geweest door dat allemaal te doen... en, uh, en zoveel zegen zo binnen te halen? Of ben ik nou slim geweest om het... Op een verre manier te, te doen. En dat is wel. Ja, nu is die vraag. Wordt steeds makkelijk te beantwoorden dat ik het goed heb gedaan. Maar een paar jaar terug. Toen er nog lang niet zoveel naar buiten was gekomen. Was dat, is dat best wel een lastig vraagstuk geweest. Wat is voor jou het allermoeilijkste moment geweest? Ik bedoel, als je niet hebt gepakt. Je bent vaak genoeg. Denk ik. In de verleiding gekomen. Om het wel te doen. En nee, het is je vaak genoeg aangeboden. Neem ik aan. Nee, dat valt, dat valt echt heel erg mee. Echt? Er is eigenlijk uh, niemand die heeft gezegd van je moet dit of dat. Echt niet? Nee, echt niet. En, maar, maar je wist wel hoe je eraan had kunnen komen. Ja, nee, dat denk ik wel. En ik, ben je dan uh, zelf nog in de verleiding gekomen? Of heb je wel eens een keer zo op je hotelkamer gezeten van als ik nu die en die bel, dan... Nou, ik, heb, ik heb altijd het idee gehad dat ik niet uh, de ultieme uh, topsporter ben. En niet uh, de drijf heb om, uh, om kosten van kosten, kosten wat kost... Uh, te, best te besteren wat ik kan. Of wat er in de mogelijkheden zat met alle middelen erbij. En ik was ge eigenlijk gewoon tevreden met hoe het ging. En ik kon mijn wedstrijden winnen en ik kon twee toeretappes winnen. En ik kon uh, klassiekers uh, voor de overwinning rijden. Ja, dat het geloof in eigen kunnen was zo groot dat je dacht... ik heb echt dat nou, ja, mijn, serieus niet nodig. Mijn prestaties waren ook wel daarna... dat ik voor mezelf gewoon daar tevreden over was. En uh, ik had ook niet de drang om... Uh, om, om iets te doen wat, uh, wat buiten de regels was. En dat, ja, dat, is, dan, uh, ja, dat is dan misschien een voordeel geweest voor, voor die keuze. Die maakt die keuze natuurlijk een stuk makkelijker. Heb je het nog wel eens over met je oude ploegmakkers? Nee, eigenlijk nooit. Het is ook een deel van de omr dat je er niet over praat. Ook niet na nou, Ja, Weet je, het is... Uh, eigenlijk vind ik... Uh, er wordt al heel veel over gesproken. En uh, ja... Dit, wat er toen gebeurd is, ik heb mijn carrière gehad en uh, ik vind het prima zo. En uh, ik ben me nu meer aan het richten op de fotografie. En ja, wat, wat uh, al dat wat erboven wordt gehaald, voor mij is het niet nodig. En ik denk niet dat het. Uh, kijk, dat er een Armstrong wordt achterhaald, dat, het, dat, ja, dat kon je op wachten. Dat, het, dat ging gewoon een keer gebeuren. Maar dat, uh, dat het nu door blijft gaan en door blijft gaan, ik denk dat dat uh, ja, nergens toe bijdraagt. Je kijkt niet om in vrok? Nee. nee. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is ja, omdat ik al zeg, ik ben vooral met mijn eigen carrière bezig geweest. En ik kan zelfs uh, in sommige gevallen uh, best nog wel begrijpen dat het gebeurd is. En, uh, maar ja, ik heb mijn eigen keuzes gedaan en zij hebben hun keuzes gedaan. De Tour de Philemon. Goedemorgen, Filemon. Goedemorgen. Ja, ik vind wel dat het hele dopingvat leeggedronken moet worden, hoor. Vind jij dat? Ja, dat vind ik wel, ja. Want er zitten nog overal dingen. Ik sprak er gisteren toevallig nog met uh, wat journalisten over, uh, mensen van de krant. En die zeiden, ja, zolang er dingen zitten, zolang er mensen nog niet echt duidelijkheid van zaken hebben genomen, wordt er gegraven. Ze zeggen, ja, dat zit gewoon in ons. Wij zijn journalisten. En als we voelen van uh, de waarheid is niet boven tafel, dan gaan wij gewoon door. Dat is ons, uh, ja... Dat, dat is ons het doel van ons werk. Dus het is niet zoals Nienke zegt van laat het inderdaad eens rusten. Of bijvoorbeeld zoals Leon ook zegt van ja, op een gegeven moment moet je misschien ook zeggen nu is het klaar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook, nou ja, je kan bijna misschien vergelijken met als je een relatie hebt, dat als je, uh, als je iets uitpraat, maar de helft blijft onderbelicht, dan kan je daarna niet met een schone lei echt verder. En dat gevoel heb je nog steeds. Dat, dat journalisten denken: ja, er zit nog iets. Die heeft nog niks gezegd daarover. Die niet. Sommige mensen zeggen: ja, ik zeg alleen over mezelf iets. En niet over anderen. Ja, ja. Dan, dan, dan, dan blijft het een beetje een stroeve situatie natuurlijk. Maar uh, ga je dan helemaal terug naar uh, Eddy Merckx? Of naar uh, misschien nog wel verder terug in de, in, de, in de tijd? Nou, het gaat er natuurlijk om. Uh, en daar moet je denk ik de scheidslijn trekken. Uh, Mensen die nog in de karavaan zitten en mensen die er echt al helemaal uit zijn. en echt niet meer betrokken zijn bij het wielrennen. Ik, ik denk dat je daar de, de grens moet trekken. Want zo ja, Ries is nu uit de toer. Ja. Eh, er zullen hier nog wel echt veel meer mensen rondlopen. Met die geen openheid voor zaken eh, geven. En ik vind niet dat mensen uit de toer moeten hoor. Maar ik denk wel dat er nu naar Armstrong dat er zoveel spanning ontstaan is. dat dat het eerst helemaal uitgezocht moet worden... voordat iedereen weer op, op normale voet met elkaar uh, uh, verder kan. Wiedelman, hoe uh, sta jij momenteel op voet uh, met de Nederlandse ploeg? Een? Uh, ja, al altijd wel goed. Zit, uh, tot op zekere hoogte. Uh, je, je, je komt tot een bepaalde, uh, bepaalde nabijheid. en uh, Verder kom je niet. Maar ze, ze, ze, ze zijn, je bent wel heel erg welkom. Want zij weten ook, als al die journalisten hier weggaan... Maar bestaat die Tour niet. Het, het, het, het is omdat wij hier zijn dat het allemaal bestaat. En eh, wat mij wel opvalt is dat elke Nederlandse ploeg is echt totaal verschillend. Het zijn totaal andere karakters. Ik zou het bijna als een soort van mensen kunnen omschrijven. Ik sta nu bijvoorbeeld eh, bij de start van deze etappe bij de vakantie -leibus. Nou, Dat zijn bijvoorbeeld echte vrijbuiters. Als ik zou moeten kiezen met welk team ik een biertje s'avonds zou moeten drinken... zou ik altijd met vakantie gaan. Daarmee eh, kan je lachen, er wordt altijd een geintje uitgehaald is geen spanning. Dat is gewoon ja, echt de gezellige, katholieke, uh, Brabantse ploeg, zou ik bijna zeggen. Uh, dan heb je Argos Shimano. Die zijn heel erg... Dat is een beetje een Calvinistische ploeg. Die zijn wel heel aardig, maar een beetje afgemeten. Uh, heel serieus. En wat bij hun wel heel lekker is, zij hebben een ongelooflijk duidelijk doel. Ze hebben één missie, dat is etappes winnen met of Kittel of Degenkop. De rest interesseert ze geen ene malle moer. En daardoor is het ook wel uh, erg ontspannen. Maar echt, een uh, gekke uithalen, een grapje, dat is niet aan het team besteed. Dat kan dan heb niet. Je nog raben, wat zeg je? Ja, dat kan niet. Maar dan heb je tot slot uh, Belkin, Philemon. Daar ja. was het heel ontspannen, zei je. Dat komt ook een beetje door de kopman. Ja, maar... Daaromheen is het toch, zij zijn wel de favoriet. Zij zijn de grootste Nederlandse ploeg. En dat voel je ook wel, uh, niet bij Bouken Mollema, die is wat dat betreft niet echt des Radarbanks, des Belkins nu. Maar meer de entourage. Je voelt wel van, er moet gepresteerd worden. Het is allemaal heel serieus. Ze willen zo professioneel uh, mogelijk zijn. En dat maakt de sfeer ook altijd een beetje, uh, ja, het is een beetje vriend. Een beetje. Een beetje gespannen terwijl de kopmannen Mollenma en, en uh, Lars Boom juist tegenovergestelde uitstralen. Nou, jij gaat ze vandaag weer uh, volgen voor ons. En dan horen we jou uiteraard morgen weer. Dankjewel, Filemon. Dit is Radio 1. Bijna twee over half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Mansour van het Constitutioneel Hof... is beëdigd als interim-president van Egypte. Voorafgaand aan die ceremonie werd Mansour eerst nog beëdigd... als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Want hij was pas sinds 1 juli voorzitter van het Hof... en hij had de eet nog niet afgelegd.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 De Belgische prins Filip heeft kort gesproken met de pers. Gisteren werd bekend dat hij het stokje overneemt van zijn vader, koning Albert. Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust, zei Filip. En er zijn opnieuw twee mensen opgepakt... naar aanleiding van het ponypletfilmpje. Het zijn een man en een vrouw uit Lochem. Gisteren werd een man uit Alkmaar aangehouden. Dat filmpje is te zien hoe een zware vrouw gaat zitten op een kleine pony... die bijna bezwijkt onder haar gewicht. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde heeft nog wat verkeersinformatie. Vertraging op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Breda en knopend Sint-Annebos 2 kilometer... heeft te maken met een kapotte auto op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bafel en Ulvenhout staat 3 kilometer. De rechterreishok is dicht. Het de proloog. Deborah hoor. Zometeen, ondanks de vlakke etappe van vandaag, toch berg op.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 Nonon Rihanna Changer van Lepopith. De helden van de koers. En wie zijn die helden dan van de tour? Tijdens elke ronde staan weer mannen op die tot de verbeelding spreken. En dat is dan niet zozeer vanwege hun overwinningen, maar juist om hun persoonlijkheid. In de proloog speuren we naar de grootste culthelden, want dat zijn ze. Marco Huil duikt voor ons elke dag de geschiedenisboeken in. Goedemorgen Marco. Goedemorgen Barbara. Wie staat er vandaag op het lijstje? Uh, nou, het is 4 juli vandaag en... Dan denk ik een Amerikaan, misschien? Nee, nee, nee, een Zwitser. Uh, ah. Op 4 juli 1951 ging namelijk de Tour de France van dat jaar van start in Reims En die werd met grote suprematie gewonnen door een Hugo Coblet, een Zwitser bijgenaamd Mooie Hugo. Onze kultheld van vandaag was eigenlijk van allen namelijk een kultheld bij, bij het trouwelijk middenpubliek, publiek. Want hij was mooi. Ja, niet zomaar een beetje. Hij had een mooi gezicht, hij had een mooi lijf. Hij had ook een mooie stijl van wielrennen. Vandaar ook de prachtige bijnaam Pedaleur de Charme. Dat ga ik ineens proberen vertalen. En hij had ook een prachtig palmaris. Hij won de Tour, hij won de Giro. Heel veel in eigen land. Denk maar aan Romanië en Zwitserland. Heel veel truien. Ja, een mooie renner met een mooi palmaris. Nou, een heel perfecte renner. Zelf. Die, ja, dat denk ik niet. Die, die perfectie, als je, dat zo als je het zo hoort... Ja, die bleek voornamelijk eigenlijk ooit in de befaamde hit van Brieven naar Agen. Waarin Koblen, een monsterontstapping solo, daar zouden ze vandaag al niet meer aan beginnen. Solo naar de metre. En juist voor de finish haalde hij een kammetje uit zijn zak. En begon hij zijn haren goed te leggen. Ze dus er nog geen helmen toe natuurlijk. En hij begon zijn haar goed te leggen voor de finishfoto. En je moet eigenlijk eens goed nadenken: dat kammetje dat moet daar toch met voorbedachte raden hebben gezeten. Het kampje, dat moet die eens in een hotelkamer nog eens een zak hebben gestopt, of hij moet het onderweg aan de volgwagen hebben gevraagd. Feit is, we zullen het nooit meer weten, maar feit is, hij legde juist voor de finish zijn haren in de juiste plooi voor goed op de finishfoto te staan. Ja, dus hij wist al wat zijn plan was, natuurlijk dan. Hè? Ja, dus dan zijn collega vond ik maar niks, eigenlijk. Die vond dat soort maniertjes, maar niks, maar. De vrouwen waren de gek van. En vooral de reclamejongens. Die, voor die, die lusten er al pat van. Hè. Dus hij werd meteen gevraagd voor, voor een advertentie van, van brillantine van het, van het merk Brilcreme. Toujours, uh, toujours bien coiffé avec brillantine. Nou, ja, daar werd hij dan nog populairder en nog meer de afgod mooie Hugo mee, natuurlijk. Hè. Maar ik weet, Marco, en dat is misschien een beetje treurig in dit verhaal, dat het niet zo goed afloopt met mooie Hugo. Ik heb het al gezegd, ik hoor, je kindje klassiekers, inderdaad, inderdaad, hij, uh, hij heeft zich op uh, in november, uh, ja in de jaren 60, in, op een donkere, en ook grijze novemberavond, heeft hij zich tegen een boom te pletter gereden. In zijn een Alfa Romeo cabrio was het, en ze hebben daar eigenlijk nooit remsporen gevonden. Zelfmoord? Hoogst vermoedelijk, hoogst vermoedelijk. Hij zal wat dat betreft niet de allereerste en ook niet de laatste toerwinnaar zijn die zelfmoord uh, pleegt. Een mooi verhaal vandaag met een zwarte randje. Dankjewel Marco en tot morgen. Graag ja, gedaan. Tot morgen. Leon van Bon, um, je bent in de koers. Je hebt de camera om je nek hangen. Het peloton flitst voorbij en jij drukt af wanneer jouw held voorbij komt en wie is dat? Goh. Ja, nou, ik ben niet zo van de, van de heldenverering en, uh, en die zaken en. Uh... Ja, de mooie renners op die, die mooie dingen laten zien, zoals Johnny uh, Hogeland of zo, dat vind ik mooi. Men, jongens die aanvallen en uh, durven erin te vliegen, dat zijn, uh, zijn leuke dingen om te zien. En daar kan ik wel van genieten. Maar niet echt vanuit het verleden dat je denkt, nou... Nou ja, de, de, toen ik uh, begon met fietsen, toen ik een jaar of tien was, was Hino uh, voor mij wel een van de aansprekende figuren. En dat, uh, dat is me altijd wel een beetje bijgebleven. Maar er van de week hier nog iemand die zei, als wij dan vroeger uh, op straat uh, de koers naspeelden, wilde eigenlijk niemand Hino zijn. Maar toch uh, waren we dat anders. Uh, het kan ja, een beetje Ja, maar varieren, als, je, hè? als je wou winnen, dan kon je beter wel Hino zijn, Dan weer wel, ja. want dan wist je zeker dat ik als eerste over de meet kwam. Uh, Nink heb jij een held? Ja, nou... Uh, het werd mij gevraagd en toen kon ik eigenlijk alleen maar aan Fabio Casartelli drinken. En dat is heel raar, want het is geen held geworden, want hij is te jong gestorven. Maar dat is mijn eerste wielerherinnering. Dat dat ik, ik was tien en 95. Dat het, dat ik, ik weet nog zo goed dat ik hem uh, tegen het afval zag liggen. Ik denk dat mijn moeder heeft geroepen van... nee, kijk maar even de andere kant op. In die grote plas met bloed met zijn ja. opgetrokken knieën. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt... dat zo'n jongen het ene moment nog in de afdaling kan zitten... en het andere moment er gewoon niet meer is... En zo jong nog, want ik weet ook nog, hij stond in het hele grote boek van de Tour van de, of in de Olympische Spelen van 92 in Barcelona. Want daar won hij op de weg. En ik, die foto had ik al heel vaak bekeken, want hij zag er zo vrolijk uit. En op dat moment. En toen was hij ineens dood. Dat kon ik niet rijmen als tienjarige. Nee, gevallen inderdaad. Ja. Op het hoofd uh, 95 inderdaad. 95, ja, zei, ja. Ja, terug van, uh, van Motorola, jonge renner. Ja, precies. Toen nog. Um, dus, dus ja, een, een, een, een held die het nooit echt waar kon maken. Nee, maar wel iemand waarbij ik altijd al meteen moet, meteen aan moet denken als ik, uh, als ik wielrennen kijk. Um, zou je... Um, ja, ja, want je hebt het over foto's. En Dan moet ik ook weer even aan Leon denken. Want jij zei dat is een heel tragische foto. Hij was net ook nog even te zien op onze website deproloog.vara.nl Leon, zijn er momenten um, waarvan je denkt: dan moet je niet willen afdrukken als fotograaf? Uh, nou, de maken, dat moet je sowieso wel doen. Want uh, op dat moment. Uh, uh, ja, er dus, uh, spelen emoties een rol en dat, dan weet je nooit hoe dat uh, na de hand. Uh, hoe dat gaat, uh, gaat het uit, uh, uitwerken. Maar wat je ermee doet, is natuurlijk een, een volgende vraag. En uh, je moet je op dat moment zeker niet opdringen en uh, niet. Uh, niet uh, ja, je moet je wel aan je vak houden. En ik zou denk ik eerder iemand helpen als het nodig mocht zijn als hij daar alleen zou liggen. Mochten er andere mensen zijn, ja, dan moet je die foto maken, denk ik. Inke, um, heb jij wel eens beelden gezien waarvan je denkt... die inderdaad vind ik toch... nou ja, je noemde Casartelli al even, maar, maar dit zou ik liever ook niet gezien hebben. En Dat is het stomme. Je, je zegt altijd, ik had het liever niet gezien. Maar toch wil je het ook weer zien. Je kijkt toch, ja. ja en dat is ook, ook altijd het soort van... Uh, het, het je realiseren van het is echt waar. En het hoort natuurlijk ook bij, bij de journalistiek. Het, het klinkt heel hard, weet je. Je wilt er liever niet bovenop staan en je wilt inderdaad liever helpen. Maar jouw taak is op dat moment... Uh, weer te geven wat er gebeurt. Hoe gruwelijk dat ook is. En ik heb dan, dan eerder bij foto's van oorlogen bijvoorbeeld... ik denk, dit had ik niet hoeven zien. Maar aan de andere kant wil ik het ook zien, omdat ik wil zien hoe erg het is. Dus ja, ik vind... Ja, de meeste foto's zijn wel uh, nodig in ieder geval. Heb jij Leon als renner wel eens ruzie gehad met een fotograaf? Nee, gelukkig niet. <laughs> nee, nee, eigenlijk niet. Wel, uh, ik was nooit zo heel populair met de journalisten... want ik was nooit zo uh, spraakzaam. <laughs> Maar uh, ruzie met uh, fotografen eigenlijk niet, nee. Heb je tijdens de tour wel eens uh, met je camera rondgereden? Dat je dacht, ik ben er nu toch, ik kan de mooiste plaatjes ooit maken. Nee, nou, to toen, wel, ja, dat was helemaal niet uh, het, uh, in vragen. Want er was... Uh... Ja, dat was uit een boze. Dan dachten ze gelijk dat je op vakantie ging als je je camera meeneemt. Dan ja, was maar, je echt de wielertoerist Ja, nou als je nu, nu heeft iedereen met zijn telefoon hebben ze allemaal een camera eigenlijk bij zich. En dan is het eigenlijk veel gewoner geworden. En zeker in de beginjaren. Nou, als je dan een wegwerkcameraatje meenam uh, naar het trainingskamp... dan kon je gelijk weer naar huis. Want dat, uh, dat mocht dat niet. Was het zo streng? Ja, dat was wel zo streng, ja. Je had toch echt de mooiste foto's kunnen maken, echt van ja, binnenuit. Nou ja, de ja. laatste jaren dat ik bij, uh, bij dat, uh, heb ik bij een uh, Chinees team gereden. En toen heb ik altijd mijn uh, foto's dan meegenomen. En dat toen mocht het wel? Uh, dat mocht wel, ja. ja. Mooie plaatjes ook opgeleverd, denk Zeker ik zo. Weten. Uh, geen camera wellicht heeft hij bij zich, ik weet het eigenlijk niet. Maar uh, Robert-Jan Boy is wel op de Amerongse Berg. Uh, Robert-Jan, ben je al uitgeklommen? Ja. Misschien met ja, een camera zeker. om je nek? Uh, nee, nee, nee. Dat eventjes uh, niet wel een microfoon. Maar ik ben inderdaad al uh, uitgeklommen. Ik heb mijn ademhaling weer een beetje onder controle. En ik ben even neergestreken in een uh, gelegenheid... Maar die Amerongse blijft toch een fantastische kuitenbijter... die uh, ja, mensen ook uitdaagt. En dat merk je echt. Luister maar naar een impressie vanaf de fiets. Jongens, wacht eventjes. Het is even een beetje zoeken naar het uh, juiste verzet. Maar hij is hier toch, uh, toch echt begonnen. Hij slingert uh, tussen de bossen door van de heuvelrug. Links, rechts. Niet zo'n brede weg die al uh, flink omhoog gaat. Maar waar het stijlpercentage percentage nou zit, weet ik eigenlijk niet. Er schijnt een stuk tussen te zitten van uh, 8% gedurende 300 meter. Het blijft toch een afgrijzelijke kool van de ORG-categorie. Vlak voor mij daar een collega fietsen, Een vrouw in blauw tenue. handschoentjes. geen wielerschoenen, sportschoenen... Helm op. Hallo. Goedemorgen. Hey. Training? Uh, ja, eerste keer. Ja? Richting uh, Ardennen. Gisteravond uh, vakantietje gepland. Training richt, richting Ardennen, wacht even. Ja. Afgelopen weekend, uh, weekendje in Ardennen geweest. Ja. En uh, toen dachten we, nou hier gaan we naar terug. Ja. Lekker de fiets mee. Ja. Dus nu een beetje aan het trainen. Hoe gaat het? Uh, dit stukje gaat redelijk prima, ja. Hebben we nou het stijlste gedeelte achter de rug? Nee, die komt nog volgens mij. Komt nog? Ja. Ik heb werkelijk geen idee, maar ja. Nee. Geconcentreerd met het gesprek bezig is natuurlijk, hè? Ja, precies. Nou, de Giro is hier uh, drie jaar geleden ja. ook langsgekomen. Inspireert dat nou? De Giro inderdaad langsgekomen? Nou, Tour de France op uh, tv? Ja, klopt, ja. Je ziet wel veel mensen opeens uh, de wielrenfiets pakken, inderdaad. Ja. Maar, uh, nou, het is wel leuk... Uh, Net op het punt waar we elkaar tegenkwamen. Ja. Daar uh, stond ik drie jaar geleden inderdaad uh, naar de Giro te kijken. Ja. Dat ze langskwamen. En wat dacht je toen? Ja, het gaat natuurlijk heel snel. Maar het is echt super mooi, mooie sport. Ja. Dus het is wel heel leuk dat je dan zelf hier ook fietst. Dan wil je het zelf ook een beetje? Stiekem wel, ja. Het gaat wel griebelen, ja. Zeg, uh, ik draai je weer eventjes om. Ja, veel succes nog. Bedankt, hè. Kijk, daar komt weer iemand aan. Een meneer met een pantanihoofd. Wat tatoeages op zijn rechterarm op een zwaardere mountainbike. Ik hoor het gehecht van verre. Erg hè? Hoe gaat het? Ja goed, zie je wel toch? Het gaat zo soepeltjes met die lach. De lach kan wel nog van Het hoofd op afzien? Ja. ja, het hoofd op afzien. Ja. Met de toer op de achtergrond, Tour de France. Jazeker, ja zeker. Wat doet dat met u? Inspiratie. Vertel over die inspiratie. Ja, dat is heerlijk. Je ziet ze rennen. Ja, ja. En dan ga je zelf ook zin krijgen weer. Het is heerlijk. Ja. Hey, wat maakt het zo lekker? Lekker afzien. Dat is lekker? Dat is goed, ja. Dat is lekker. Even al het luie zweet eruit. Heerlijk. Er zijn mensen die het niet begrijpen, hè? Van lekker afzien, lekker moe worden, afbeulen. Wat is daar nou lekker aan? Ja, dat is lekker om jezelf tegen te komen. Hè? Om jezelf te leren kennen erin. Dat is lekker. Dat is heerlijk. Het is goed om jezelf te leren kennen, ja. Zeg, wat betekent die tatoeage? Die soort... Uh... Een soort vierkante ruitachtige vorm met uh, hokjes, cirkeltjes en uh, gotische het is eigenlijk fantasieën. Het haal, zeg maar. uh, ja. Bovenaan staan mijn ouders, het is Polynesië stuk. Ja. Er staat een vogel in het midden van vrijheid. Ja. En er staan uh, poppetjes staan erop, dat betekent de mensen om wie ik geef. En, uh, er staat, uh, het rondje is een, een hibiscuszaad, dat staat voor de muziek. Daar hou ik van. Haaientanden voor de wijsheid en dolfijnen vin voor het sociale wezen dat ik ben. Ik mis de fiets. De fiets zit in de vrijheid. Ah, De vrijheid om te fietsen. <tie> lekker. Kijk de rest de afdaling. Kijk, lekker. Mag ik weer gaan, toch? Ja, dat is dan altijd weer het fijne. Je mag altijd ook wel weer naar beneden als je eenmaal boven bent. Robert Jamboy was op de Berg. <tie>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 En dat mailen mag naar deproloog@vara.nl En op Twitter heten we @deproloog. En behalve het wielershirt kunt u ook het boek De Aankomst van Bas Theeman winnen. Edwin die stuurde ook zijn aankomst naar ons op. En die klinkt zo. Heel Nederland hukkert naar deze overwinning. En wat gunnen we deze man? Van eeuwige waterdragen tot vaste toerknecht. En misschien was zijn laatste toer. Het getekende gezicht, maar het geloof is er. Eén bocht en dan het laatste rechte stuk... Niet te geloven! Niet te geloven! Gaat het dan weer mis. Het is zo mocht hier nou eens een bocht kunnen noemen, maar je houdt niet. Raak het hek voet uit de pedalen, volledig stilgevallen. En daar is het periton al. Het van ruikt bloed gaat jagen. Kom op met win. alles in de kast nu. Het kan nog, het kan nog. Trappen jongen, trappen. Naar 100 meter nog 50. En ja hoor, ja hoor. hij gaat het redden. Hij gaat het redden. Wat een finale, wat een zingende ontkloping. Eindelijk weer een overwinning voor een Nederlandse renner en wat voor een de sportman van het jaar is nu al bekend. En die luistert dan naar de naam Edwin Tevelde. Hartelijk gefeliciteerd. De prijzen komen uiteraard oekant op. Leon, ik ga je toch vragen: heb jij dit nog wel eens op de fiets dat je in je uh, hoofd hoort? Daar komt van Bon. Nee, nee, eigenlijk niet meer. Nee, vroeger wel altijd gehad als als kleine jongen en ja. Maar de, ja, de meeste dromen heb ik, wel, heb ik wel geleefd. En er zijn er anderen die dat veel mooier verteld hebben... dan wat ik uh, in mijn hoofd kan, denk ik. En ook sommigen uitgekomen, natuurlijk. Ja. Nou. Nienke? Nee, ik heb dat dus niet... Ik heb eigenlijk alleen maar als ik aan het fietsen ben... ik krijg ik de, de meest irritante liedjes in mijn hoofd. Ik wil eigenlijk liever Mart Smeet, die zegt... oh, dat gaat niet jong en zo goed zijn dat ze nog nooit gefietst, bla bla bla. Maar ik krijg dan weer het complete oeuvre van Guus Meeuwers in mijn hoofd... terwijl ah. ik daar helemaal niet van hou... En helemaal gek van mezelf hoor, eigenlijk. Kan je ook best hard op fietsen. Hè? Ja, als ja, je wilt snel maar ook boven zijn, dan kun je beter <laughs> kwijt in ieder geval. Ja. Uh, een ander stemmetje horen we nu van uh, Willem Frank de Noot. Want die heeft het, uh, uh, het sociale, nou ja, de sociale media eigenlijk gevolgd. Wat er zo al gebeurt in de tour en daarbuiten ook. Ja, en in dit geval uh, Instagram ook. Uh, erg populair onder de Renners. Natuurlijk makkelijk even een uh, fotootje maken en meteen plaatsen. En gisteravond zette niet, niemand minder dan uh, topfavoriet Chris Froome een fotootje op Instagram. Uh, op dat kiekje zie je zijn, uh, uh, zijn hotel. Uh, op, op de vloer voor het raam ligt, uh, ligt uh, een uh, opgemaakt bed eigenlijk zijn matras ligt daar op de vloer en Vroom's commentaar bij deze foto: mattress too soft, no problem, smiley op de vloer slapen dus voor Chris Vroom en zo'n foto die lokt natuurlijk reacties uit. Iemand die wijst hem erop uh, dat hij nog wel even de gordijnen moet dichttrekken als hij uh, van een goede nachtrust wil genieten en uh, iemand anders zegt dat ziet er echt uit als een uh, vier sterren bed. Nou, er is iemand op Twitter die zich uh, er erg druk over maakt. Patrick Dixon dat zo'n favoriet uh, zo'n slaapplek heeft. Uh, uh, why is a favorite to win the race at such a crappy hotel? Is er dan echt geen andere plek langs de route om te slapen? Maar deze Patrick die hoeft zich geen zorgen te maken. Froomey slaapt namelijk elke nacht en hopelijk slaapt hij als een, als een roosje op zijn eigen speciale matras. En wat is er zo speciaal aan? Dan? Ik ga vooral proberen om niet de merknaam van, van dit matras te noemen. Het, het is er eentje met een speciale gel laag. En volgens de website van de fabrikant vervormt die laag in drie richtingen. Die past zich dusdanig perfect aan aan uw persoonlijke lichaamsbouw. En verder wordt de druk gelijkmatig verdeeld. En dat zorgt voor een optimale drukcirculatie. Nou, dat ziet er allemaal heel erg high-tech uit. En dat past dus ook wel een beetje bij zo'n ploeg als Skyteam. Daar zijn ze natuurlijk, gaan ze natuurlijk heel erg prat op hun Technische vernuft. En er is zelfs een reclamespotje op YouTube... waarin de Skyrenners de loft-trompet steken over hun geweldige matrassen. Chris Froome. When I finish a hard day racing and I'm going to another hotel... Uh, I know what to expect. I know it's going to be the same mattress... that I had last night, which is uh, the <tied> mattress. And I know it's, it's comfortable and I, I'm going to get a good night's sleep. Uh, good recovery. Ja, nu blijven we natuurlijk gissen hè, welk matras het eigenlijk gaat. Als er dan na een dag hard fietsen in het hotel komt... dan weet hij wat hij kan verwachten. Hetzelfde matras, comfortabel en het zorgt voor een goed herstel. Ja, je hoort het meer, hè? De beroerde hotels uh, in de Tour met doorgelegen bedden. Leon van Bon, um, wel eens in een kuil gelegen. Ja, ik denk dat de, de sponsor nu heel blij is met, uh, met deze opmerking... en, dat en die foto van uh, Vroep. Van nou, dat, dat denk ik niet, maar... Ja, nou ja, de, je hoort er steeds meer dat ploegen eigen matrassen meenemen. Denk jij het? Uh, nee. Nee, dat was bij ons helemaal geen sprake. Bij ons was er ook nog geen, uh, geen kok mee. En uh, dat hebben ze nu ook allemaal... Uh, zelfs het eten brengen ze mee. Eerst waren de koks die de eten klaarmaakten... maar nu brengen ze het eten al voor, voor drie weken mee. Maar nee, dat was allemaal geen sprake van. En, en uh, vaak was het eten een grotere ergernis dan de bedden, mag ik zeggen. Die kuil nam je er nou maar een beetje voor lief. Ja, nou, ik sliep wel. Frank, um, uh, zijn er meer renners die het hebben over hun uh, nachtrust? Ja, nou, Ik ben er een beetje op gelet. En had het bericht van uh, Chris Froome, uh, Adam Hansen... de fietsende steenrijke ICT-miljonair van Lotto Belisol. Uh, die tweet, tweette gisteren ook over uh, slaapgerij. Uh, hij en zijn teammate slapen uh, op een uh, kussen met eenzelfde soort van gellaag. Nou, Hij maakte er ook een fotootje bij. Daar wordt de sponsor ook heel erg blij van. Maar iemand die maakte daarbij een opmerking. Uh, dat gelkussen kussen dat zal wel comfy zijn... maar dat plaatje op de doos van die neus en ingewanden... dat ziet er een beetje verontrustend uit. En inderdaad... Het ontwerp is ook een beetje raar. Eh, Wout Bos eh, die had het vanochtend. Ook over zijn kussen. Goedemorgen, tweet hij met heel veel uitroeptekens. Hij heeft lekker geslapen op zijn zelf meegebrachte kussen. Uh, en hij oh. laat ook een, een fotootje zien van, van de oh. kussenhoes. <laughs> en het ziet er heel, heel gezellig uit. Uh, een beetje een soort van blauw motiefje. En ja, een soort van Een heel mooi klein, fijn uh, rood ruitje. Daar zal er vast huis. lekker op slapen. Dat denk ik. Ja, dat, dat doet hem wel denken denk aan thuis. Dan uh, misschien wel. Nou, heb ik hem nog gevraagd of dit ook zo'n hier ook zo'n high-tech kussen inschuilt, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Ja, en wie zei het al? De toer win je in bed. Ja, je je wel, Dus hem als iedereen slaapt lekker. De finishfoto. Geolippens, Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Deborah. Even uh, wat anders vandaag, want we duiken het archief in. Dan is het Jens Voigt die aangaat. Jens Voigt gaat aan. Dan daarachter zit uh, Lely En dan komt hij aan de rechterkant van de weg. Dan komt hij, Leo van Bonn. Dan komt hij, Leo van Bonn. Over het Jens Voigt. Leo van yes. Bon, Yes, yes, yes, yes. Leo van Bon wint voor Voigt. En uh, Lelly op de derde plaats. Ayuluto vierde. En uh, daar. Komt... Leo van Bon, hoe vaak heb je dit al teruggehoord? Nou, niet zo heel vaak. We hebben het vorig jaar uh, van de NOS gekregen. En uh, daar zijn we wel heel blij mee. Want wat heb jij, dit was Jacques Chapelle, wat heb jij met hem? Nou, ik heb meer met zijn dochter. Dat, <laughs> we wonen samen en uh, ja, het is vandaag de sterfdag van hem. En, uh, Vijf jaar geleden overleed hij? Ja, precies. En we zijn onderweg uh, richting Amsterdam, waar hij uh, in de Jordaan altijd een uh, barcootje dronk. En dat gaan we vandaag op hem doen. Luister je nog vaak uh, naar dit fragment, nu je het hebt? Uh, nou, nee, niet vaak, maar uh, zo af en toe komt hij wel voorbij. Nienke, is dit, een, is dit een stem die jij ook vaak gehoord hebt in Radio Tour de France? Ja, dit is toch... De, de stem van Jacques Chappelle die hoort bij, zeg maar, de tuindeuren open en de buurman die staat te barbecuen en uh, de, de, de zomer, zeg maar. Dat is dit. De stem van Jacques Chappelle is de zomer. Dus dat is uh, heel, heel, heel herkenbaar. Gio? Ja? Um, is uh, Jacques Chappelle um, ja, de finishverslaggever? Iedereen herkent hem zo. Um, de, hoe belangrijk is hij geweest? Uh, belangrijk, zoals uh, ook Theo Komen belangrijk is geweest. Kijk, er zijn altijd finishverslaggevers geweest. Motorverslaggevers, ja, die altijd het geluid van Radio Tour hebben bepaald. Uh, Leo Driessen op de motor bijvoorbeeld. En Jacques past ook in dat rijtje. Hij is uh, jarenlang heel bepalend geweest. Met name ja, voor die massasprints natuurlijk. Of de, de aankomsten <laughs> met twee of drie, hè, waar Leon uh, dan uh, uiteindelijk de beste was. Ja, dat zijn toch wel bepalende momenten, als je denkt, aan de tourgeschiedenis. Ja, waar het echt uit de boksen knalt, hè, zo ongeveer. Ja, maar dat moet ook, want uh, dat is het verschil ook met, met televisie. Kijk, bij televisie ga je gewoon zitten en dan moet je als commentator, moet je duiden, moet je beschouwen. En het plaatje zegt genoeg. Eigenlijk hoef je niet eens te spreken bij de plaatjes. Het enige wat je moet vertellen is even wie er gewonnen heeft en wie de tweede en derde is geworden. Maar bij de radio, ja, dan moet je wel het beeld schetsen voor die luisteraar, want die ziet niks. Dus je bent de, ja, een schilder inderdaad met woorden. En, en, en, en dat moet je kunnen. En nu zit jij uh, aan de meet. Hoe is het bij jou vandaag? Gisteren hoopte ik dat je me wat zon kon schenken. Maar nou, die is er vandaag het... voorlopig, ja, oh, kan toch, ik je vertellen. Hè? We bakken nu echt letterlijk weg. Het wordt vandaag 31 graden in Montpellier. Er staat wel wat wind. Uh, daar voelen wij weinig van, want we zitten bij zo'n heel groot rugbystadion, dat ooit nog eens een keer decor was van uh, de wereldkampioenschappen rugby hier in Frankrijk. Dus we zitten echt letterlijk in de windschaduw, maar uh, onderweg krijgen ze er wel last van. En dat maakt die etappe naar Montpellier toch altijd wel, nou, wel aardig. Dat je denkt, hé, hey, de spanningen zouden er de waaiers gaan ontstaan. Zoals we dat jaren geleden hebben gezien... toen uh, met dat akkerfietje tussen Armstrong en Contador... die reden in dezelfde ploeg. Armstrong zat in de eerste waaier... Contador in de tweede en Armstrong zei tegen zijn mate van... jongens, fietsen, rij hem eraf. Ik meen dat ik in de Volkskrant vanochtend ook een artikel las waarin iemand schreef... ik meen dat Marije Randewijk en Mark Miseres waren de, de verslaggevers die riepen... ja, zodra het een beetje gaat waaien, dan roepen ze toch weer in die oortjes. Dus uh, vergeet het maar met die waaiers. Dat is waar, maar aan de andere kant, we hebben toch echt wel paniek meegemaakt. Dus die etappe naar La Grande Motte van een paar jaar geleden. Ik weet dat Bjarne Ries toch heel vaak een masterplan uh, in gedachten had. Ik kan me een etappe herinneren naar Valence, waar alles op de kant werd gezet. Uh, Leon kan zich ook wel ongetwijfeld dat soort etappes herinneren. Het gebeurt gewoon. En ja, daar kun je voorbereiden. Zijn, dan kun je met oortjes werken wat je wil. Maar dan zie je toch gewoon dat er een beetje paniek ontstaat. Iedereen wil dan mee vooraan uh, gaan draaien. Ja, en vaak is er dan wel risico op een valpartij. En dat is het mooie van de Tour. De valpartij zelf niet, nou, die niet maar, uh, maar wel het spektakel het en de spanning is wel het mooie. <laughs> zeker. Uh, mogen we een favoriet benoemen voor vandaag? Zou je het gek vinden als ik Cavendish zeg? Nee, nee dat vind ik niet zo gek naar gisteren. Nee, het lijkt een beetje op een paar jaar geleden toen we in Rotterdam starten. Toen pakte hij ook een aantal etappes uh, niks. En dacht iedereen, oh, oh, oh, het is voorbij met Cavendish. Hij wordt voorbij gestreefd. Nou ja, en toen, uh, toen ging hij gewoon achter elkaar door. Uh, toen huilde hij trouwens tranen met tuiten naar die eerste overwinning, opluchting. En eigenlijk was het gisteren net zo, hè? want het draaide niet helemaal lekker met hem. Hij was een beetje ziek en in één keer komt het eruit. En vandaag heeft hij echt één heel grote tegenstander, als hij tenminste niet valt, Marcel Kittel. Dankjewel, Gio. Blijf uit de wind en heerlijk in de schaduw. Doe ik. Tot morgen en Tot straks morgen. natuurlijk ook te horen na twee uur in Radio Tour de France. Leon van Bon, hartelijk dank voor je komst. Um, heel veel succes met het fotograferen straks in die andere koers daar in Spanje. Nienke de Jong, dank ook voor je komst en uh, succes met de elleboog. Dank.